Adona Hallo, allemaal, Shabbat Shalom. We gaan het over de Shabbat hebben. Ik denk dat jullie het allemaal natuurlijk helemaal in door kneed zijn. Maar ik denk dat het goed is om dat even te doen. De Shabbat. Ik, uh, ik kwam de afgelopen tijd een pinkstervoorganger tegen. Die heel zeker wist dat de Shabbat onzin was. Had al, hij zegt, Jezus, Jezus had de Shabbat al helemaal voor onzinnig verklaard. Hij wist het zeker. En God is ook goed, dus hij straft niet. Nou, dan had hij maar een hele... Ja, ik heb een intensieve discussie met hem gevoerd, maar... Nee, nee, het is toch goed om even over dit shabbat na te denken. Ik denk dat de Messiaanse beweging bezig is met een ontzettende zoektocht tussen het jodendom en het christendom. Ik denk wel eens dat ze aan het zwalken zijn, maar zelf hebben we ook ontzettende zoektocht. Ik ben zo ontzettend blij dat wij de naam van onze God, Yahweh... Echt zeggen. En dan zegt uh, sommige mensen, zeggen, ja, je weet niet hoe je moet uitspreken. Of het ja je Jehovah of iets ertussenin is. Dus wij zeggen maar heren. Ja, ik zou het ook heel vervelend vinden als mijn vrienden mij meneer zouden noemen. Omdat ze niet precies weten of ze nou Wim of Willem moeten zeggen. Dat is toch onzinnig. Nou, dus Yahweh. Ja, die keuze hebben we gemaakt. Het kon niet rijden. We hebben dat... Met Grote Verzoendag, woensdag, hebben we dat hier gehoord. En het wordt in de synagoges. Dan wordt het drie keer op de avond van de Grote Verzoendag wordt het gebeden. Het is ook heel logisch dat, dat hier ook ten hoog gehoor wordt gebracht. Maar, jij was al een beetje, moeten we dat nou wel doen? Moeten we dat nou wel doen? En ik denk, nou, ik denk het toch van niet. Het kolonieterij, dat zegt van alle beloften die wij doen. ...van nu aan tot aan de volgende grote verzoendag... ...die zijn ongeldig. Want ja, je kan je wel eens vergissen... ...je kan je wel eens in een moment van ondenkendheid, ...daar beloof je wat... Dan, ...en dan, ja, dan is dat toch jammer... ...want dan kan je niet nakomen, weet je wat... ...we verklaar ze allemaal even voor ongeldig... ...dan zijn we daar in elk geval van af. Nou, dan zeggen de... ...mensen die met joden omgaan... ...en, diegene, en die ver, ver afstaan van de joden... ...en zeggen... ...wat is dat... We kunnen jullie niet op je woord vertrouwen. En dan zeggen de joden, ja nee, dit geldt enkel tegenover onze God. Het geldt niet tegenover jullie. Tegenover jullie houdt ons woord wel. En dan denk ik, tegenover mensen hou je wel je woord, maar niet tegenover de eeuwige. Die erboven staat, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Het kon niet rijden. Ja, ik heb er toch wat moeite mee. André ook. Jezus heeft gezegd van, u ja, zei ja. En als je iets gezegd hebt, gezworen hebt, beloofd hebt dat je nadelig is, jammer dan. Dan is het maar nadelig. Je kunt beter een nadeel pakken dan de eeuwige zondige tegen de eeuwige. Hou je woord. Yeshua, dat is onze meester. En niet de rabbijnen. Het kon niet draaien, dat is interessant. Dat was in de dagen van Jezus bestond dat al. Dat is een heel oud gebed. Dus als Jezus zegt van, hoe moet je zweren, bij de tempel of... Nee, ja, zei ja. Ik denk dat hij dan dit in het achterhoofd heeft gehad. Het kon niet draaien. Wij zegenen de kinderen. En dan zeggen wij bij de jongens... dat ze zullen gaan lijken op Manasse en Evereen. En dan denk ik, wij moeten toch lijken op Yeshua. En niet op Manasseh en Evreem, maar dat denk ik dan. En dan denk ik, Evreem, die wordt geen eens bij de twaalf stammen genoemd in openbaringen 7, Want die heeft zo ontzettend de baals nagelopen. Wordt er niet meer genoemd. En dan zeggen wij dat we hem volgen. Wat moet ik er dan bij voorstellen? Nou, die dingen denk ik dan. En dan weet ik, dit hebben we uit de synagoge overgenomen. Maar wij zouden toch volgelingen van Yeshua zijn. Dat denk ik dan. Laten we onze kinderen zegen met dat ze lijken op Yeshua. De Shabbat. Bij ons in de buurt woont een man en die houdt ook de Shabbat. Hij is een heel serieus mens. Dus heeft hij heeft overal een elektrische installatie aangebracht zodat precies op de juiste tijd het licht aangaat en weer uitgaat op de Shabbat. Want hij wil geen lichtknopje aanraken, want dat is werken of dat is scheppen. Maar dat mag absoluut niet. En als je dat daar met hem over begint, dat heeft oorspronkelijk een streng de achtergrond. En denk je, ja, misschien dat dat dan doorspeelt. Dus ik denk, ik zeg er wel eens tegen hem, dus als ik nou zo doe met mijn vinger, dan mag dan op de Shabbat. Maar als er een knopje onder ligt, dan mag ik dat niet doen. Een beetje moeilijk. Nou, en deze, al deze dingen, en er zijn er natuurlijk veel meer, die komen over ons heen en daar moet je een richting in vinden. En er zijn er veel meer. Dus laten we het er met elkaar over hebben. Het is fijn dat we met weinig zijn, want dan kunnen we het er gewoon over hebben. Ja, wij vierden de Shabbat. Omdat Jezus en de apostelen de Shabbat vierden. En wij vieren het omdat het gewoon in het woord staat, de Torah. En nergens staat dat je het niet moet vieren. Hoe doen we dat dan, de Shabbat vieren? Het dat als orthodoxe joden. Maar de vraag is natuurlijk, hoe hield Yeshua dan de Shabbat? Daar moeten we ons op richten. Hoe deed hij het? Moeten we eigenlijk doordringen op wat is de betekenis van de Shabbat? Want als we dat weten, dan weten we ook hoe we de Shabbat moeten vieren. Dus we gaan nadenken over de betekenis van de Shabbat. Ik ga, dit zijn zo bekende dingen, maar ik ga ze toch voorlezen. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid. En heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk... Dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Vandaar rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Hier staat in dit kleine stukje, staat drie keer het woord maken, God maakt. Dus of we het heel goed willen onthouden dat hij alles gemaakt heeft. Geen evolutie of wat voor theorie God maakt. Drie keer, nou dan... Weet je zeker in het Hebreeuws denken dat dat... Dat zit erin hoor. Dat kun je niet vergeten. En deze tekst kennen we natuurlijk ook. Zes dagen zal er werk verricht worden. Maar op de zeven dag is het Shabbat. Een dag van volledige rust. Heilig voor de Heer. Ieder die op die de sabbedag werkt verricht moet zeker gedood worden. Laten eens niet dan de Shabbat in acht nemen. Door de Shabbat te houden... ...al hun generaties door... ...als een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten ...voor eeuwig een teken zijn. Want de Heer heeft in zes dagen... ...de hemel en de aarde gemaakt... ...en op de zevende dag heeft hij gerust. En zich verkrikt. Dat is ik zo mooi. Deuteronomium. Maar de zevende dag... ...is de Shabbat van de Heer, uw God... Dan zult u geen enkel werk doen, want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer, uw God, u van daaruit geleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer, uw God, u geboden de dag van de Shabbat te houden. Nou, dan heb ik een vraag. Wat is het hoofdthema van de psalmen? Waar gaan de psalmen over? Dat is verbazingwekkend, verlossing. Dat is het meest dominante thema. Als je het woord verlos intikt en je kijkt hoeveel psalmen dat dan bijna allemaal. Het gaat allemaal over verlossing, verlossing, verlossing. Het is heel fijn om te bedenken dat ook wij slaven zijn geweest van de zonde, maar dat we verlost zijn. Dus de Shabbat gaat eigenlijk over het nadenken over de verlossing die de eeuwige gegeven heeft. Daar gaat het Shabbat over in eerste instantie. Dus je moet je voorstellen: die mensen die hebben daar als slaven gewerkt in Egypte, ze gingen er kapot aan. Ze schreven het, het uit tot de eeuwige en leven, hoorden ze en heeft ze verlost. En wij zijn slaven geweest van de zonde en wij zijn verlost door Yeshua. Zijn bloed zat op de deurposten van ons hart. Daar gaat de Shabbat over, over verlossing. Dus ik vond het zo mooi, ja? De betekenis van de Shabbat, dan haal ik het even. Het gaat over rust. Maar het gaat ook over verkwikking. Ik heb een werk gedaan dat ik de hele dag op een stoel zat, of de hele dag aan het vergaderen was, of de hele dag ingewikkelde dingen moest bedenken. Dus wat is voor mij verkwikking? Dat is heel ver in het bos lopen, niemand om je heen. Heerlijk, ah, oh, fantastisch. Daar, dat is voor mij verkwikking, dat is uitrusten. Want ik word niet zo moe in mijn benen van een vergadering leiden, maar ik word wel heel moe in mijn hoofd. Dus voor mij is rust, is heerlijk in de natuur lopen. Verkwikking, vreugde, vrede, harmonie. De eeuwige zegende de Shabbat. En zegen wil zeggen een volmaakt overvloedig leven. Dus als je de Shabbat gaat houden en je gaat nadenken over hoe je verlost bent... en als je de geboden gaat onderhouden, dan is de bedoeling... dat er een volmaakt en overvloedig leven over je wordt uitgestuurd door de eeuwige. Teken van het verbond tussen Yahweh en Israël ze zijn apart gezet van de volken. Wij zijn ook apart gezet van de volken, want we zijn... Geïntegreerd in Israël. Wij zijn apart gezet. Dus als we de Shabbat houden en de rest doet het niet, dat is heel jammer voor de rest. Maar niet voor ons. Wij moeten bewust apart zijn. Wij moeten anders zijn. Dat is wel eens moeilijk, want dat willen we liever niet. Nee, sommige mensen willen dat niet. Die vinden dat heel moeilijk. En dat is ook moeilijk soms. Gedenk dat Israël door de eeuwige is verlost. Daar hebben we het over gehad. Het is een feestdag van de eeuwige gevierd met de samenkomst. Wij zijn bij de eeuwige aan tafel. Het is een groot feest. De eeuwige viert feest op de Shabbat. En wij voegen ons in dat feest. Wij gaan naar dat feest toe. Dan kun je wel zeggen, de zondag is de Shabbat. Ja, maar de eeuwige viert op de zondag geen feest. Die doet dat op de Shabbat. Dus het is heel eenvoudig. We kunnen wel zeggen, wij vieren de zondag. Nee, dat doen we niet. Want dan viert het eeuwige geen feest. Wij doen het als het eeuwige feest viert. Het heet onze vader, we schuiven bij hem een tafel. Ik moet hem nog eens antwoorden, die beste voorganger uit die pinkste wereld. Ga ik hem dit ook schrijven? Ik ga het hem zeggen. Bij de Fariseeën. De Fariseeën hebben een hele belangrijke rol gespeeld. Na de Babylonische ballingschap en vooral na. Bij de tijd van de Maccabeën. Dan komt die beweging op. En uh, die gaan het woord van God vastleggen. Dus de Torah gaan ze vastleggen. Ze gaan onderwijs geven. Ze, gaan het, de, de, ze zorgen dat er synagogen komen. En dat overal het woord van God wordt uitgelegd. Dus die hebben een ontzettend belangrijke rol gespeeld. Het zijn niet enkel huigelaars. Die hebben in het verleden hele belangrijke dingen gedaan. Ook voor ons. Voor hen is het, aan hen is het te danken dat we de Bijbel hebben. Althans... Het Eerste Testament, Oud Testament, de tenacht. Dus, Maar die gingen dus ook, zeg maar, een jurisprudentie, de regeltjes, hoe moet je nou de Shabbat vieren uitwerken? En dat hebben ze wel eenzijdig gedaan. Je mag maximaal 1200 meter lopen. Dat is voor mij wel een beetje weinig. Je mag geen vuur maken of vuur doven. Je mag geen maaltijd bereiden, dus dat moet je daarvoor doen. Ja, als je nou heel graag koopt, het is je hobby, mag dat dan niet? Ja, de, de, de, iemand die was aan om vuur te maken. En die moest doodgemaakt worden. Ja, want dat is natuurlijk een heel karwei. Want dan moet je, daar, je bent daar uh, aan het zoeken, je bent bewust tegen Gods wil in aan het gaan. En dan, dan moet je het, het vuur maken en dan moet je, hij wilde blijkbaar iets gaan kopen. Dus dat is, dat is niet even zo een, een druk op het, uh, het gasvenhuis. Dus was, was het wat. Ja, dus daar waren ze misschien, ik weet niet hoe lang, maar misschien wel een uur waren ze mee bezig. Dat was een, een hele opgave. Je mag ook geen muziekinstrument bespelen. Want dat is, uh, dan ben je aan het creëren en dat scheppen en dat mag niet op de... Uh, zevende dag, want God rustte, en dan, dan, dus dan hou je daar niet aan. Je mag niet saaien, niet maaien, niet dorsen, niet wannen. Ook al doe je dat zo met je hand en ben je zo aan aan het plukken. Je mag niet genezen, want dat is werken en dat is misschien wat creëren. En je mag geen lasten dragen. Moet je voorstellen, Jezus dat is lichte man. In Bethesda, die man is al 38 jaar ziek, 38 jaar, die is verlamd. En dan komt Jezus langs en die man die zegt, ja, ik heb niemand die me naar dat water kan dragen als het in beweging is. Dus die man is nog een eenzame ziel ook. Hij heeft geen gaveriem, hij heeft geen metgezel. En dan geneest hij hem, we weten, wij denken dat hij het aan zijn benen heeft, maar daar staat hij niet bij. Misschien had hij wel een dwarslesie en kon hij ook zijn armen... Niet of maar gebreken gebruiken. We weten dat hij was verlamd. En dan wordt die man die wordt genezen. En hoe denk je nou dat die man zich voelt? Nou, die, die, die is uit zijn vel gesprongen van geluk. Die staat te dansen. Die wil alles beetpakken. Die, die wil alles als een spier weer gebruiken. En dan zeggen die fariseer, je mag geen last dragen. Jezus, je hebt iets. Die iemand tot zonde verleid. Want hij heeft zijn matras opgelicht. En dan zegt Jezus, jullie, maken, jullie binden lasten bijeen, die bijna niet meer te, te, te dragen zijn. Die man die was er niet aan het, aan het dragen, die was vast niet aan het werken. Die, die, die prijsde God, want hij kon weer dingen doen en iedereen zag het. Ik vind dat dan heel erg dat dit navolging verdient. Want Yeshua die kijkt er zo heel anders tegenaan. Ja, je mag je ook niet met het geld bezighouden... Daar kan ik me wel wat voor je voorstellen, want geld dat, dat krijgt een makkelijk een heel belangrijke plaats in je hoofd. En dat gaat ook soms een te grote plaats innemen. Er wordt daar, vooral als je te weinig hebt, dan word je er ongelukkig van. Als je te veel hebt, dan word je er niet ongelukkig van. Maar dan krijg je een heel raar geluksgevoel. Dat is ook niet goed. Het is nooit goed. Een beetje, een, doe maar gewild. Een beetje, niet te veel, niet weinig. Maar Paulus, die zegt op een gegeven moment. Je moet wat sparen voor de gemeente in Jeruzalem. En dan moet je op de eerste dag der week wat apart leggen, zelf thuis. En dat bewaar je thuis. En als dan de apostel koopt, dan word je dan thuis gespaard, dat geef je. En wat zeggen de mensen van de zondag? Zie wel. Ze hielden de zondag al. Nee, want je mag op de Shabbat niet met geld bezig zijn. Dat zal Paulus ook niet gedaan hebben. Hij zal dat nooit gedaan hebben. Dat, dat, dat komt in zijn hoofd op. Nee, want hij begrijpt best dat geld, dat is werken, dat is, is tobben, dat is rekenen, dat is, dat is, dat is werken. Ja. Dit was toch de wereld waar Jezus instond. Als je een vrome jood was, je was een orthodoxe jood en je hield je aan de wet, dan hadden ze de wet zo uitgelegd. Je mag ook niet schrijven, nee, want dan ben je ook iets aan het creëren en scheppen en ja, dat doe je niet op de zevende dag. Dus het gaat eigenlijk heel ver. Het gaat heel ver. Nou ga ik even naar Matthäus. Jezus hervormde de Shabbat. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult weer rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Dan moet ik weer even het woord ziel... Ziel dat moet je vertalen niet met dat ding van Plato. Ziel dat is je wezen, heel je wezen, ik. Dus je zult rust vinden voor heel je wezen. Voor alles. Voor je hart, voor je benen, voor je hoofd, voor noem het maar op. Voor heel je wezen, voor alles. Jezus geeft rust voor alles. En dat denken wij met de Shabbat aan. waar hij ons rust gegeven heeft. Of... Rust gaat geven. Marcus. En hij zei tegen hen: De Shabbat is gemaakt ter wille van de mens. En niet de mens ter wille van de Shabbat. Ja, want het was een slavenvolk. En die hadden zich kapot gewerkt. En een van de grote gunsten die de eeuwige bewijst aan Israël: dat ze, niet, dat ze één dag in de week volledige rust, die mensen die moeten, ze wisten niet wat ze overkwam. In plaats van zich kapot te werken en vroegtijdig te sterven, konden ze gewoon één dag helemaal relaxed. Fantastisch. Ik begrijp ook, als je dat dan niet doet, als je dan bedenkt waar ze uitkwamen, nou dan wil je de Heer prijs prijs van de uitredding die hij geeft. Nou is het opmerkelijk dat als je naar de bediening van Jezus kijkt, dat in notabene op de Shabbat, begint hij met zijn bediening, en dan gaat hij een boze geest uitdrijven. Nou, de, de, de synagoog is te klein als je dat doet. Want ja, dan heeft hij toch iets gedaan wat op werken lijkt. Blijkbaar in de ogen van de fariseeën. En dan gaat hij naar het huis van, het huis van de schoonmoeder van Petrus. En dan geneest hij de benen op de Shabbat ook dat mens nog. Dat moet toch niet gekker worden. En hier zie je duidelijk de bediening van Jezus. Hij is voor Rust, het is voor vrede, het is voor genezing, het is voor bevrijding, het is voor verlossing. Dat is de Shabbat. Ik vind als je hier zit, dan bedenk je de dingen die de eeuwige in je leven heeft gedaan. Hoe die je genezen heeft. Hoe die je vrij heeft gemaakt van de zonde. Van het verleden, van het geknecht zijn in de vreemde leringen. De streng gereformeerde regeltjes waar je aan kapot gaat. Ja, Matthäus. Ja, dat gaat over de parabel van schaap. Yeshua geneest iemand. En dan zeggen de harisee, had jij niet weten? een andere dag we kunnen kiezen. Waarom moet dat nou speciaal vandaag? Want wij willen dat niet. En dan zegt Yeshua. Ja, als er een schaap in een put valt en hij gaat te verdrinken, haal je hem er toch ook uit op de Shabbat? En dan, dat, dat doe je toch. En dan zegt hij, hoeveel te meer zal ik een mens niet redden? Nou, en dat is heel grappig, want dan gebruikt je soer eigenlijk een regel van je lel. Als je een schaap mag redden, dat is een heel licht ding. Hoeveel te meer mag ik een mens niet redden? Ja, wij mogen een mens redden. Je moet een mens redden op de Shabbat. Het is zonde als je hem niet redt. De Shabbat is voor redding, is voor verlossing, is voor genezing, is voor bevrijding. Dat is de Shabbat. En we denken eraan. Jeshua is Heer van de Shabbat, de zevende dag, dat is de Shabbat, die ziet uit naar het zevende millennium, He, de, het oude rabbijnse denken, zeven dagen en dan heb je de achtste dag, dat is de grote dag, waar God alles in alles is, maar de zevende dag, dat gaat over het vrede en in dat vrede rijk, de duizendjarige rijk, daar gaat Yeshua regeren. En dan zal hij dat eerst doen met een ijzeren staf om alle, dat is oorlog. Vijanden die moeten uitgeroeid worden, die moeten door de orde gebracht worden. En op dat vrede rijk. Dus de Shabbat die gaat over, die ziet uit naar het vrede rijk. In ons leven, daar zal Yeshua nu al als koning regeren. En hij... Zal de dingen van het vrederijk nu in ons leven willen realiseren. Dat is de Shabbat. Als we ziek zijn, Yeshua geneest. Dat wordt bij de Shabbat. Want het gaat over het feit dat Yeshua regeert. Hij geeft rust aan mensen die moe zijn. En mensen die lasten moeten torsen van het leven. Nou, daar heb je er wel hoor. Als je twintig bent heb je nog niet zoveel lasten. De meeste nog niet. Als je veertig bent, dan beginnen er al wat lasten te komen. Maar als je, ja de meesten zijn wat ouder, dan heb je wel wat lasten te dragen. En je moet zorgen dat je die kwijtraakt. Yeshua, daar kun je je lasten kwijt. Ik, ik geef een voorbeeld uit mijn eigen leven. Toen ik tot bekering kwam, waren oudere mannen hadden voor mij gebeden. Ze hadden voor bevrijding gebeden. Ze hadden gebeden voor de Heilige Geest. Ik kwam bij mijn broer. En ik zat er op een stoel en ik zei ik wist niet dat dit bestond. Zo'n ontzettende rust. Ik zat gelijk of ik in een oase ben terechtgekomen nadat ik een enorme woestijnrace heb gemaakt. Ik, ik wist niet dat ik iets van gespannen was of dat ik geen rust had met dit is. Oh, dat is de rust van Yeshua. Maar ja, we kwamen in een gemeente en daar was ik het niet altijd eens met de voorgangers. En dus ik kwam al heel gauw in discussie met de oudste op een gegeven moment dan waren ze mij de kwijt en rijk ze hoopten dat ik wegging en op een gegeven moment ontspoord had er is een enorme manipulatie en enorme lelijke dingen worden er gedaan ze komt in de volgende gemeente daar maak je ook hele ernstige dingen mee, er werd bijvoorbeeld een vloek over ons gezin uitgesproken een hele ernstige vloek en die vloek kwam uit maar Yeshua greep in maar het is heel ernstig. Daarna kwam wij in het noorden van het land. Ik werd oudst in de gemeente. De gemeente die ontwikkelde zich. Alles kwam op orde. Er werden mensen bevrijd. Mensen gingen hun zonde beleiden. De financiën kwamen op orde. Dat was fantastisch. We genoten ervan. En toen Op een gegeven moment zei de voorganger een oude man. Maar het is mijn gemeente. En een bepaald ik zoals het gaat. En nou ja. dan treed je terug. We zijn er nog een jaar geweest, maar het werd. er ontstonden twee kampen. En op een gegeven moment ze nou, wij houden dat niet, dit gaat niet goed. Dus je gaat eruit. En wat gebeurt er dan in je hoofd? Al die dingen die je meegemaakt, die zitten als een last in je hoofd. Ik zei tegen Nel, als ze dan bij iemand kwamen, dan moesten we eerst eens even over die... De eerste gemeente praten, en dan gingen we ook nog eens over die laatste gemeente praten. En... Ik dacht, dat is niet goed, joh. Het zit zo, het is een last voor ons. Wij moeten er vanaf. Nell vond het ook. Daar moeten we vanaf. Hoe kom je er vanaf? Op een gegeven moment. Op een gegeven moment. Trokken wij met Herman Goutswaar op. Herman die is van Near East Ministry. Dus de Midden-Oostenzending. Hij is daar directeur van. En of was er directeur van. Hij is overleden. En Herman, ik heb iets vreselijks meegemaakt. En Herman kon er niet mee, mee handelen. Dus hij zei op een gegeven moment tegen mij, ik heb iemand ontmoet die heeft van mij gebeden en oh, heel die ellende is weg. Toen zei ik, nou, ik heb ook nog wel wat, geef uh, de telefoonnummer maar eens van die man. Ik zei me niks die man. Dus uh, Leo Kraak, ik had er nog nooit van gehoord, hij spreekt wel eens in Nieuw-Lekland. Leo Kraak, nou oké, okay, ik die man opgebeld en Leo, uh, ik wil eens met een je praten. Nou, ik naar Leo toe, wij samen naar Leo toe. En wat bleek nu, die man had in dezelfde gemeente gezeten waar ik ook gezien, waar ik ouds was geweest. Hij had precies hetzelfde meegemaakt. Hij wist precies waar, waar, waar, hoe, waar, ik, waar ik moeite mee had. En dat was jaren later en al die hele die periode. Dan zit je maar te tobben. Had ik dit moeten doen? Had ik dat moeten zeggen? Had ik zus? Is dat beter geweest? Dus je bent in gedachten, jarenlang ben je daarmee aan het tobben. Dat laat je niet meer los. Het is een enorme last voor je. Leo gebeden en oh, ik kwam in die rust van de eeuwige. Fantastisch, ik was er weer. Ik denk dat dat de bedoeling is, dat we in de rust van de eeuwige komen. Ook als je heel erg belast bent door het verleden, als van alles is gebeurd. Ja, en er kan veel gebeuren. Bij mij was het enkel maar dit. Maar er zijn natuurlijk heel erge dingen, mensen in Os. Die hebben Yeshua nodig, want die zijn voorlopig niet in de rust. Want Yeshua die bevrijdt. En alle lasten die er zijn, de lasten van het leven. Ik geloof echt, dat, daar moeten wij aan denken. André die had, heeft een half jaar heel erg veel last van zijn rug. Hij lag op bed. Hij is genezen. Halleluja, dat is voor vandaag om aan te denken. Hij vergeeft onze zonden. Halleluja. Daarom kom je in de vrijheid. Als je daarna tenminste niet meer zondigt. En je gaat je leven op goddelijke orde brengen. Hij verlost ons van boze geesten. Ja. Hij geneest onze ziekte. En wij onderhouden zijn geboden. Weet je wat er gebeurt? Als je op de Shabbat gaat nadenken over alles waar God je van bevrijd heeft. En waar hij je van genezen heeft. En als je gaat zoeken naar... Verlossing van de dingen die je belasten, Dan gaat de eeuwige je geloof geven. En daarom staat het ook zo vaak in de Psalmen: Verlossing. Denk dat je uitgeleid bent. Bedenk dat toch deze slaven bent geweest. Ga toch niet. Denk aan je verlossing. Op de Shabbat. Want dat geeft je geloof. Dan gaat je geloof een andere dimensie krijgen. Wij denken op dat we slaven waren van de zonde. Dat Yeshua ons daarvan heeft verlost. Dat Yeshua ons heeft vrijgemaakt van onze lasten. Dat Yeshua ons heeft genezen. Dat Yeshua ons heeft bevrijd van boze geesten. Ik heb gezien dat mensen bevrijd werden en totale andere mensen het in, ja, in tien minuten of een uurtje werden. Nou, ontzettend fantastisch. Laten wij op de Shabbat spreken van de grote daden die Yeshua in ons leven heeft gedaan. Dit geeft ons een heel groot geloof. Want je bouwt elkaar op in het geloof. Hier moet ons geloof worden opgebouwd. In Yeshua. Getuigenis heb ik net gegeven. Ik vind het volgens mooi. Ja, want jij getuigde. Van wat er gebeurd was de afgelopen week. Door Psalm 103. Ja, dat gaat hierover. Prachtig. Ik ga nog even, dit is nog even de geschiedenis, dat is even de uitloop zal ik maar zeggen. Hoe zijn wij van de Shabbat naar de zondag geraakt? Nou, dat is een hele interessante geschiedenis, dus ik vind het interessant en dat is het laatste wat ik kan zeggen. De eerste gemeente die hielden gewoon de Shabbat. En de Joden die respecteerden die mensen, die waren in hoog aanzien. En een van de dingen die zeiden was dat ze de wet grondig onderhielden. Dat staat er ook. Ze onderhielden de wet grondig. Dus ook de Shabbat. Ja, dan krijg je 70 na Christus. Jeruzalem wordt vernietigd. De gemeente in Jeruzalem die is daarna weer opgebouwd. En er is best een bloeiende gemeente gekomen. Maar wat er gebeurde was, dat in 100 na Christus was de gemeente in Rome, wat later de Rooms-Katholieke Kerk werd, die was al veel belangrijker dan die van Jeruzalem. Zo snel is dat gegaan. 100 na Christus. En de Romeinen, dus ook heel veel van de mensen die in die eerste gemeente zaten, die verachten de Joden. Waarom? Omdat zij assimileerden niet. Ze voegden zich niet in dat Rijk van Rome. Dus ze waren een beetje lastige mensen. Ze zijn lui. Ze vonden ze lui, want ja, ze werken een dag in de week niet. En ze verminken zichzelf, ja, de besnijdenis... Ja, en ze kwamen nogal eens in opstand, want zij wilden graag dat vrederijk in Jeruzalem. En daar hadden de Romeinen ook een ontzettende hekel aan. Dus ook de mensen in die gemeente, die namen heel veel deze kijk van de Romeinen over. Ze waren zelf uh, veelal Romeinen. En die wilden dus niet op Joden lijken. Ze wilden niet op Joden lijken. Het ergste wat er gebeurt is, iets zoals in onze samenleving. Wat er ook gebeurt als ze maar niet op Marokkanen lijken. We hebben, we hebben een hele goede vriendin. en die ontdekte dat haar Nederlandse vader. niet haar vader was, maar dat het een Marokkaan was. Dat meisje was helemaal van de wereld. Dat kon er niet waar zijn dat zij. een afstammeling was van een Marokkaan? Dat was het meest vreselijke wat er. had in haar. Nou, dat. Veel Christen in Rome wilden dus niet op Joden lijken. Dat is. in de tweede eeuw gaat de gemeente in Rome de zondag vieren. Dat is in de tweede eeuw. Dus dat is al zo ontzettend snel. Dus veel eerder dan uh, Constantijn de Grote. Want dat was in de vierde eeuw. Dus twee eeuwen eerder waren ze al bezig met de zondag. En de gemeente in Rome vaart een verbod uit om de Shabbat te vieren. In De tweede eeuw al. Ja, dus je stuurt naar alle gemeenten, briefjes van, let erop, dat gaan we niet meer doen. Nou, in het oosten van het Romeinse Rijk, en ja, dat was zover Rome af, die hielden zich er niet aan. Dus het heeft nog heel lang, echt even heeft het geduurd, dat alle Christen synagogen synagogen waren. 1130, ja, dan zijn er nog de eerste kerkfase en dan gaat het om mensen die rond... ...honderd naar Christus leven, die beginnen al een hekel aan Joden te krijgen... ...die zeggen van, Shabbat, het is niet bedoeld dat je dat letterlijk neemt... ...zo heeft God dat niet bedoeld, toen al. Foute argumenten. Yeshua is op de eerste dag van de week opgestaan. En dan erachteraan, zondag is de achtste dag... ...en ziet uit naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ja, dat kan wel. Maar God heeft niet gezegd dat we een feest moeten vieren... Dat feest dat is, is de achtste dag bij het Loofhuttefeest. Maar het is niet de reguliere zondag. Hou je toch aan de wet. En dat zegt dan aan het Christenom. Wij zijn dus al op de rust van God ingegaan. De rust van de achtste dag. Dat God alles in allen is. Nou, ik heb het mensen horen zeggen die... Waarvan je zegt, nou, ik ben blij dat ik zo niet ben. Want dit is wel heel erg fout. Ja, ik zegt van, oh, wat hebben die mensen ons beschadigd en beledigd. Maar ze zijn al in de rust van God het letterlijk houden van de Shabbat is geen gebod van God. Die man leefde zeg maar, rond de eerste eeuw, in de eerste, eerste eeuw, tweede eeuw. Justinus, de Shabbat is een straf van God voor de Joden om hen te schande te maken. Maar die man het zo vroeg al. Dus hij heeft er helemaal niets van begrepen en dit is dan een van de belangrijke kerkvaders. Dus ja, zij moeten hun de kerk moet het fundament nog eens goed nakijken en er een paar andere palen onderslaan. Dat is echt heel nodig. Ik vind dus de zondag een teken van antisemitisme, want het is je bewust, dat is de basis, dat is de diepste grond. Je bewust afzetten tegen het jodendom, bewust afstand nemen van Joden, dus is een puur antisemitisme. De zondag is een teken van antisemitisme, laat het gezegd zijn. En laten wij onthouden. Dat de Shabbat, die is voor rust, die is er voor ontspanning, die is er om te denken dat wij verlost zijn, dat wij bevrijd zijn. En als het nog niet zover is, dan zoeken wij met elkaar de Shabbat. Wij gaan het beleiden dat Hij de Almachtige is en dat Yeshua van Hem alle macht heeft gekregen. En dat Hij ook ons wil bevrijden. Amen. Don't.